voor je volgen. En dan, euh, ja, als er nieuws over is uh, vanuit uh, saudi arabië dan hoor je het vanzelf hier op zender, zullen we maar zeggen. Hè? Nou ja, we gaan eerst maar weer. Hebt gewoon, naar je zin, uh, hè, zeker hebt het nou je zin, hè? Zeker bij je. We gaan weer gewoon uh, een plaat draaien. Dus misschien uh, wat beter, hè? Welkom uh, terug, inderdaad. Zandvoort op zaterdag tot vijf uur bij. En met nu de Belstars. Line in my bed.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 Vind ik wel beter. Ja, oké. Okay. Maar ik vind, uh, de beats vind ik wel ja, lekker. Dat is, dus uh, dat is prima. Daar doen we het voor. Zeker. Ik vraag me alleen nog altijd af. Mag dit zomaar? Ja, nou ja. Ze zullen er afspraken over gemaakt hebben. Hoor. Ja, toch? Het uh, kost sowieso geld. Althans, ja. als. Ja, ze moeten een altijd. deel van, uh, van uh, de inkomsten moet ze wel weer afdragen. Ja, precies. Dus. Ja. Mr. Light to me. De nieuwe Chris Cross Amsterdam. En wij gaan, ja... Uh, yeah,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 I have never felt before I thought we had it made I thought you'd never Ik ga toch nog maar even uitzoeken hoe het nou met die bus zit. Hè? Of ja. je dan gratis vervoer kan krijgen vanaf de grote parkeerplaatsen net buiten Zandvoort richting de kust. Dat zou op zich wel heel mooi zijn. En een mooie alternatief voor alle auto's die normaal gesproken de zee wegnemen. Als ze meer weten, dan hoor je dat van ons.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 Uit de jaren tachtig en nou eigenlijk jaren zeventig. Eind jaren zeventig met de Hot the de Line. Ja, echt voor jou een tip. Echte liefde is te kopen, Thomas. Zag je daar staan voor de harpenclub In het licht van de volle maan Je keek me lachend aan Je kwam dichterbij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 Bloom. July is dressed up and playing a tune when I come home. you never hold me in the evening when the day is through, Ooh. oh, summer, summer breeze makes me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 Ik denk welke plaats is nou een beetje toepasselijk uh, bij uh, dit onderwerp over de klok. Nou ja, hoeft niet heel lang te zoeken hoor. Ja, Coldplay met kloks. Ja, dat <laughs> had ook gekund. Want Johnny H, Yes en Turn Back the Clock. Dat uh, past natuurlijk helemaal. Oh ja.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 of his cause we seem you to understand the urgency.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 Tafel Rob, uh, die, ja, die had. Hem. Ja, in één keer schoot het mij te binnen. Ik denk, oh ja, dat is, dat is met uh, de die Black Eyed die, uh, Peas in mijn hoofd? Ja, de Black Eyed Peas. Ja, ik weet niet waarom. Dat is echt een. Uh, Hoe <laughs> kom je ja, daar nou? Ja, ik heb bij? geen idee Rob. Nee, Bill Medley en Jennifer Warnes. Oh ja. En uh, ja, zie je wel, zie je dat dat moeilijk is uh, bij ja. de juiste plaat. Maar goed, dus uh, ja, het waren we het enige team die het uh, goed had, in ieder geval.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 van uh, Alex Warren en uh, Ordinary. We zijn er ook achter hoe dat nou zit met die Black Eyed Piece. Ja, he, Rob, trouwens? Ja, zeg het maar. Ja, dat ja, is, ja, een, uh, het is niet een helemaal gek, hè? Nee, die uh, sample is gebruikt uh, in de plaats van de Black Eyed Piece. En echt uh, lijkt het heel veel op die plaat, want het is gewoon dus van uh, die we net rijden. Dat is het origineel. Ja. Dat is uh, de time, hè? Van uh, ja. de Black Eyed Peas. Ja, klopt. En, uh, ja, Daar van, zat ik dus mee Ja, in mijn jij, ben, jij bent heel modern natuurlijk. Ja, ik dus, ben van uh, deze tijd. Dus jij, he? jij kent hem uh, niet uh, in die andere uitvoering ik uh, waarschijnlijk. Van, ik ben van Gen Z, hè Rob. Ja, Gen Z. <laughs> ja. Uh, wat gebeurt er allemaal uh, op de. Oh, dat is gewoon een uh, curb oh, die, oh, ja. uh, die een beetje het beeld uh, genomen oh, wordt. Kijk even naar de top 3 nog van de VT3 Doe van de dit moment. Vijf, Doe vijf. maar even de top 5. Nou ja, Piastri op nummer 1, dat verbaast dus eigenlijk niks. Lennon-Norse teamgenoot op 2. Leclerc op 3. Mag ze stappen. Wino op 4. En uh, de voorheen uh, goede rijder uh, Lewis Hamilton in een Ferrari op 5. <lacht> nou, voor, voor, voor een Ferrari is het helemaal niet zo slecht eigenlijk. Uh. Nee. Dus uh, valt, uh, doet hij best wel aardig. Even kijken waar ze het Maar ja, ze zegt eigenlijk helemaal niks is Sunoda op 16, goed. Sunoda op 16. Goed hoor. Ja, heel goed. Ja. Oh. Dus uh, dat, dat, dat, daar, daar, daar, daar zeggen we verder uh, niks over. Dat ligt over. toch dan gewoon aan die auto? Dat hoor. ligt echt aan die auto. Ja, dat is toch zo. En Max haalt er net even wat meer uit uh, dan wat eigenlijk mogelijk is met die auto. Ja, maar die, die, die staat inmiddels al zo ver naar zijn hand, denk ik. dat, dat uh... Ja, ook dat is zo natuurlijk. Dus... Uh,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 Waiting, held in time. I'm aching. I'm seeing clearly now. Wipe away the tears, and I will be.